Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. De Nata Kok met het nos Journaal. van de 26 klimaatactivisten die zijn opgepakt op Schiphol zit er nu nog één vast, de rest is weer vrij, meldt Greenpeace. Honderden demonstranten van Greenpeace en Extinction Rebellion voerden de afgelopen dag actie in het winkelcentrum van de luchthaven. Ze hadden geen toestemming om binnen te demonstreren, maar tientallen activisten weigerden het gebouw te verlaten. Ze werden door de mariekeuze verwijderd. Morgen wordt er opnieuw gedemonstreerd, maar dan buiten het winkelcentrum van Schiphol.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 Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland neemt afstand van de uitspraak van voorman Mark van den Oever van Farmers Defence Force. Van den Oever vergelijkt gisteren de manier waarop boeren worden behandeld met de situatie van de Joden in de Tweede Wereldoorlog. Die vergelijking gaat alle perken te buiten, zegt LTO Nederland. Voetbal. In de Eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. ADO Den Haag FC Groningen eindigde in 1-1. VVV Venlo Pek Scholle werd 1-2. Fortuna Sittard RKC Wijlwijk eindigde in 3-2. En FC Twente Vitesse werd 0-3. Het weer, de temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. In de loop van de nacht trekken een paar forse buien over het land... met kans op hagel en onweer. En het gaat ook stormachtig waaien, met vooral aan zee zware windstoten. Later overdag neemt de wind weer geleidelijk af... trekken ook de meeste buien weg en dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. FM Ho ho ho Dit is kerst met ZFM Met men de nacht.